Al fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem noemt de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau uitzonderlijk. Hij vindt het belangrijk dat de Nederlandse begroting weer in evenwicht is. Dijsselbloem is ook blij met de snel teruglopende werkloosheid... en de positieve voorspellingen van het CPB over de groei. De komende jaren kan er volgens hem meer worden geïnvesteerd. Dijsselbloem waarschuwt wel dat de open Nederlandse economie... nog altijd kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf. Schrijver en columnist Bas Heijnen krijgt de PC Hoofdprijs 2017. De jury noemt Heijnen een schrijver met een bijzondere positie als columnist en essayist. Die schrijft over een enorme verscheidenheid aan actuele kwesties. Bas Heijnen deputeerde in 1983 met de roman Laatste Woorden, maar hij legde zich later toe op non-fictie. Sinds 1991 is hij columnist voor NRC Handelsblad en in 2008 presenteerde hij zomergasten. Aan de PC hoofdprijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden. Bas Heine krijgt de prijs op 18 mei. Bestuurders van zware, langzame voertuigen moeten treinmachinisten kunnen waarschuwen. als ze hun voertuig het spoor blokkeert. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. naar aanleiding van een treinongeluk in Dalfsen begin dit jaar. Ongeluk veroorzaakt door een hoogwerker die niet op tijd de overweg kon passeren. Een passagierstrein botste op de hoogwerker en ontspoorde. De machinist kwam daarbij om het leven. En twee passagiers raakten licht gewond. De onderzoeksraad vindt dat spoorbeheerder ProRail. met een alarmeringsmogelijkheid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 de volgende dame die we voor u gaan draaien is Cornelia Maria Brokken. Waarschijnlijk kent u de beter als Cory Brokken. Geboren in Breda op 3 december 1932. En overleden in Laren op 31 mei van dit jaar... was een Nederlandse zangeres, radio- en televisiepresentatrice... en jurist, advocaat en daarna rechter. En met de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival van 1957... Was er de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken? En ook oh, won ze twee Edison's, dat was in 1963 en 1995. U hoort er nu Corrie Brokken met De Messenwerper. Ivan was een scherpe messenwerper in een heel mooi Russisch spaar.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 hoki pia lissie op je sinaasappokissie Speel maar verder, als maar verder Hoki-doki-pia-lissie op je sinaasappokissie Want we gaan nog niet naar huis Ja, daar speelt toetsje Jantje muzikantje, hij speelt de sterren naar beneden voor een slokje drank. Een hele nacht is mogen, maar hij doet het met genoegen. Honkie donkie voor een jonkie, nee geen dank. Maar in de dolle olifant dat komt niet op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een slokje per verzoek? Dan ziet hij geen verschil meer tussen zwart en wit Wij wensen hem wat rusten, ja, ja. want hij zal wel niets meer lusten ja, ja. Maar het is toch wel een jongen waar veel pit in zit Maar in de dolle olie, van dat hij op de hoek Kun je doorgaan tot het einde, maar ook eens valt daar het doek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 ik sluit mijn ogen en droom van mijn kindertijd, van zomertijd en wintertijd. En van de rieer na na Was het heerlijk in ons dorp aan de rivier? Al weg ons dorp dan ook verdeeld door de rivier? Wat ons slotte scheiden meer dan de rivier? Was mijn vertrek van de rivier? na na na na na na na na Ja, u hoort de muziek van uh, Lennie Koer met Dorp aan de Rivier. Daarvoor Nico Haak en de paniekzaaiers met Honky Tonky Pianissie. En de volgende dame. Die kreeg in 2002 een onderscheiding. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, En in 2005 een ridder in het uh, Franse Legioen van Eer. En ook kreeg ze in 2013 nog de Radio 5 Nostalgie Oeuvreprijs. En in 1985 op zijn eigen televisiepersoon. En dan ontving ze de toen 21-jarige Whitney Houston. En samen vonden ze een duet. En uh, Ariva, die heeft uh, een van zijn treinen naar haar vernoemd. Namelijk de team 233. We hebben het over Lisbeth met Liz. Die hoort er nu met Mensen naar de Maan.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 De koningshuizen trippen en ze flippen in het dal. En ik zit hier met mijn dokters op de rand.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 Het laat me nooit meer huilen. Ook Peter Waaldrecht komt eraan. Maar nu is Walter en de Kikkers met... met Haja aan de Playa. Ik lig met Haya aan de Playa... op het zonig Spaanse Strat. Keer, want Kyle zei, daar is wat aan mijn hand. Le, le, le. Om negen uur het vliegtuig, om twaalf uur al daar. Om twee uur lag ik lekker aan het strand. Mm. Ik lag er bij de branden, we lagen zij aan zij. Toen vroeg een eindig meisje: is deze plaats nog rijk? Ik blik met haar ja, aan de playa, op het zonlicht Spaanse strand. En met haar. Haya, aan de playa, loopt het altijd uit de hand. Eerst dacht ik, het gaat niet goed, maar toen bleek dat het zo moet. Want u weet dat iedereen in de vakantie het zo doet. Ik lig met haai aan de playa, op het zonne-Spaanse strand, en s'avonds naar het dansen, we wilden niet naar huis. In een kroegje, daar pakten we nog 1, 2, 3, 4. En morgens toen het licht werd. We wilden wel naar bed. Maar hij ja zei, we gaan nog naar de zee. We liepen langs het water, heel knusjes hand in hand. Toen strijkelden we samen en lagen in het zand. Ik lig met hij aan de playa op het zonnig Spaanse stroom. gaat niet goed, maar het bleek dat het zo moet Want u weet dat iedereen in de vakantie het zo doet Ik lig met hij, ja aan de playa Op het zon Spaanse strand Omdra ik.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 Weer loop ik door de straat, waar jij die kamer hebt Vrouwen kijken op je neer, mannen gluren keer op keer Maar geen mens vermoedt je reden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 Dat was Peter Waaldrecht met Wie je voor het venster ziet. Wie jou voor het venster ziet, moet ik zeggen. En daarvoor Carla Varenesse met Laat me nooit meer huilen. CFM Zandvoort, de volgende artiest. Ontving in 1965 een gouden harp voor zijn hele werk. En in 2005 werd hem de Edison-oeuvreprijzen lichte muziek uitgereikt. Uitgereikt wegen zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis...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 als er in geen jaren daar boven was geweest zee, zee, zee, vooral, vooral, vooral, vooral. Ze zongen het en gingen door de vloer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 als Joost Nussel met ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daarvoor Anja met ik heb me zo in jou vergist. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Koffie en muziek van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En wat dacht u nu van Marta Wilmari? Met lekker troelijke. Heb een vrije. Kussen zien.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 En streelt haar onwetende kleinen. Moedertje lief, waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten. Vadertje. Al ons dus vast niet vergeet.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 Dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meelijdend aan en vreest dat hij nooit terug zal.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 Zal ons dus vast niet vergeten? U kijkt ons zo droeg en meelijdend aan en vreest dat hij nog Toch ook niemand hem teren. Ja, u hoort de muziek van Jerry B. met Maar de kinderen vragen. En daarvoor Marta Wilmari met Lekker Troelijke. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag... Tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. Voor nu nog een paar stukken muziek. Misschien nog Adele Bloemendaal. Maar nu eerst de Ramblers met Weet Je Nog Wel. Ik wens je een hele fijne week, een fijn weekend. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Hey, zullen men het nog een keertje over het doen, Want het was niet naar mijn zin.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 De patiënt had erna een vierkante neus. De dokters zijn nerveus. Vallen maar het nog een keertje het doen, want het was niet naar mijn zin. Al laden het nog een keertje het doen. En begin maar bij het begin. Yeah. Blond haar. Krijg een pik zwart kind, dat is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zijn nadenkend nou, om skaat. Het zal er het nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Al me men het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin, zal het Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar. Ja! Yeah! Zal hem aan het nog een keertje doen wat het best niet na mijn zin. alana men het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. zal hem aan het nog een keertje over doen het niet DFM, dan stuur je allemaal fijn.